Ik ben uh, Barend en uh, ik speel saxofoon in de Scooters. Ik ben nu 18 jaar. Ik zit op het Atheneum. Nou, maar je valt er eigenlijk van mij iets te vertellen. Rob. Uh, ik ben Rob Rob Blanchmans en uh, ik uh, speel basgitaar bij uh, de, de Scooters. Nou oh, ja, de rest uh, <lacht> laat ik een Bart over. Ja, ik ben Bart Korfer. Ik uh, speel uh, piano. En ik ben ja, de scooters. ja, ik zal even uh, Erik uh, die microfoon doorgeven. Hij is, niet, hij is niet echt gezond, die Bart. Nee, Bart is altijd ziek. En ik ben Erik, ik ben 20 jaar, geloof ik. Wacht, het. hij kraakt. Oei, 20 jaar. Ik speel gitaar en ik zing bij de scooters. En Roberto bestaat niet. En Jeroen die is nu hard aan het werk. Om onze spullen op te zetten, want we spelen vanavond in Oudijk. In Oudijk. Is dat ver hier vandaan? Uh, 20 minuutjes hier vandaan. Oh, nou, dat valt te doen. Um, eens eventjes kijken. Ja, hij kraakt een beetje dus. Zo. Nee. anders nemen we deze even dat lijkt me geschikter. even kijken oh. <laughs> een beetje zootje wordt het zo wel maar we nemen even de goede microfoon uh, hoe lang zijn jullie al bij elkaar? wij zijn nou op het moment zijn we 3,5 jaar bij elkaar ongeveer dat, minst, dat wil zeggen we zijn 3,5 jaar geleden zijn we begonnen met een uh, Vijfmansformatie, toen zat ik er dus niet bij Barend en um, het was met uh, een Robert Jack, de pianist, en die is eruit gestaan en hem is de naam dus ook ontleend. Shit. Komt eruit. <laughs> um, dus die Robert Jack heeft ook de naam bedacht waarschijnlijk en hoe nee, kom je... We... niet? Nee, oh, die, dat... heeft bedacht. die heeft Erik bedacht. En hoe komen jullie dan aan de thema de Scooters? Nou, Roberta Scicchetti, dat klinkt vrij uh, Italiaans dus. En uh, Erik, die vond uh, scooters wel van die leuke dingetjes. Dus die dacht, nou in Italië rijden ze dus ook op scooters veel. Dus hij uh, heeft uh, de scooters erbij verzonnen. Rijden jullie in het dagelijks leven ook op scooters of niet? Ja. Nou, dat is wel de bedoeling. Alleen komt er niet zo erg van, hè? Ja. Um, van wat muziek? Van wat voor soort muziek houden jullie persoonlijk zelf? Dus ieder voor zich. Uh, groepen noemen of... Uh, ja, wat nou, leiding, nou ja, of uh, Dexies Midnight Runners. Uh, nou ja... De Dijk, natuurlijk. En, uh, nou, Erik en uh, Bart zijn uh, wel fans van Spendau Ballet, geloof ik. Maar dat moeten ze zelf wel even uitleggen. Ja, Bart, komen ze hier. Oh, dat is die zieke. Nee, laat maar zitten. Uh, <laughs> Sorry, Bart. Uh, wie is dat? Hey, Erik. Hey, dat is Erik. Hey, Erik, waar hou je van? Ik bedoel, van muziek. Nou, van alles. <laughs> ja, elk, elk muziek, elke uh, groep heeft een goed nummer. Of, of elke band is goed, het is gewoon heel verschillend. Hebben jullie al een LP uitgebracht of niet? Nou, we zijn uh, er wel aan bezig en als het goed is komt hij in, in februari uit. En de nieuwe single? Hey Curl. Ja, die is al uit. Man. Die is al uit, ja. Maar uh, ik hoop dat iedereen hem uh, gaat kopen, want het gaat nog niet zo erg. Nee, lukt het niet met deze? Nee, dat lukt niet. Dus ik denk dat jullie hem ook vaker moeten draaien. <laughs> en dat iedereen, die, als die nu luistert, dat hij hem ook koopt. Hè? Het is wel even fijn. Zullen we eerst de oude even draaien? Dan draaien we straks de nieuwe. Ja, draai eerst de oude maar eventjes. Yes. Ik weer goed uit te spreken. Je hoorde Roberto Jaggetti en de scooters. Dit keer ging het wel wat beter dan net, dacht ik. Uh, even een vraag aan, weer aan een van de heren. Uh, hoe zijn jullie de Showbiz eigenlijk ingerold? Ja, hoe je de showbiz in? We hadden een bandje opgenomen met de Fara. Uh, ongeveer anderhalf jaar geleden. En het dat bandje dat was zo goed gelukt dat uh, een bekende dame die in de Dolly Dot zingt, is ermee naar diverse platenmaatschappijen geweest. En die heeft dus uh, carrière gevonden. En die vond het zo leuk, die wilde wel met ons een plaatje opnemen. En bevalt het een beetje in dat aparte wereldje of vind je het zelf geen apart wereldje? Nou, zo apart is het nog niet. En we zitten er ook nog niet echt helemaal in ofzo. Nee? Je ontmoet toch veel artiesten denk ik op verschillende uh, optredens. Of, hoe bevalt je dat eigenlijk? Is, is, doen ze een beetje leuk tegen je of uh, laten ze jullie allemaal links liggen? Nou ja, artiesten die, die doen net zo leuk tegen me als uh, andere mensen het doen. Ja, artiesten zijn trouwens tenslotte ook mensen natuurlijk. Uh, in wat voor soort muziek willen jullie jezelf indelen eigenlijk? Nou, ik denk niet dat we makkelijk in te delen zijn. We spelen, nou je moet maar eens komen kijken, we spelen heel gevarieerd. En uh, wie schrijft jullie teksten? Uh, dat doe ik toevallig. Allemaal, alles? Alles, ja. Ik heb namelijk in een beroemd meisjesblad gelezen dat uh, een dame van de Dots dat zou doen. Ook, waar je het net over had. Nee, dat klopt niet. Zij uh, produceert samen met Ruud Mulder produceert ze onze platen, dus ze schrijft geen muziek en ze maakt geen teksten, maar ze produceert het. Ja, dus daar zat het meisjeblad iets verkeerd, daar zat wat verkeerd. Ik denk het wel, ja. Um, waar treden jullie zoal op, in wat voor geleden, uh, gelegenheden en hoe vaak? Uh, nou, we Het is de bedoeling dat we één keer in de week spelen, als het kan op de zaterdag. En we spelen uh, ja, overal, het liefst op schoolfeesten voor onszelf. Mooi. Um, jullie nieuwste plaat, kondigen we even zelf aan het draaien. We die nog even. En daarna kunnen we wat luisteraars vragen stellen. En dan heb ik ook nog een klein aantal vragen. Uh, en hier komt hij dan, die fantastische nieuwe plaat... van Roberto Giacchetti en de Scooters, Hey Girl... over Roberto Giacchetti en de scooters. Won't you smoke? Oh nee, even kijken hoor. Hey Girl heet er hier. Ja, ik zit weer helemaal verkeerd. Uh, die andere moet ik straks nog even draaien. Um, eens even kijken of er nog wat luisteraars zijn die wat vragen willen stellen aan een van de Giacchetti's of aan Roberto, die er dan niet bij is. Maar... Uh... Oh, oh, oh, Of ik hier gek van word. Uh, 035834949. Even kijken of we al wat luisteraars hebben, want we zijn natuurlijk maar net gestart. 035834949 met een muziekje op de achtergrond. Het ziet er niet zo rooskleurig uit. Dan heb ik zelf nog wel een paar vragen hoor. Uh, krijgen jullie eigenlijk veel fanmail? En wat houdt dat allemaal in die fanmail? Vertel er eens wat over. Dat lijkt me wel interessant. Nou, we krijgen bergen fanmail. <laughs> en allemaal. Uh... <laughs> yes. We zijn fantastische stukken, maar gelukkig zijn er ook mensen die onze muziek heel erg leuk vinden. Dus je bent er eigenlijk niet zo blij mee met dat soort brief, of wel? Ja, het is hartstikke leuk. Het is elke keer weer spannend om ook te maken. Maar... Dat lijkt me ook wel, ja. Um... Ja, een beetje voor de reclame. Waar kunnen mensen jullie boeken? Mochten er mensen meeluisteren van diverse gelegenheden hier in Hilversum in de buurt? Nou, ze kunnen boeken bij Artiestok. En die zitten hier in Hilversum. Even telefoonnummer. de Soestdijkstraatweg, ja, telefoonnummer weet ik niet uit mijn hoofd. Maar als ik even goed nadenk, oh. dan was het 035, dus dat is Hilversum. En dan 834132. Zo, zo. En uh, hebben jullie zelf nog wat te vertellen tegen de luisteraars? Want ze willen niet erg graag bellen, merk ik wel. Nou, ik weet niet waarom ze niet willen bellen, want ze zijn nog zeer interessant. Dat lijkt me ook wel, ja. Uh, nou, kom op wel. <laughs> Vertel nog eens wat leuks. Weet je nog wat leuks of niet? Ik bedoel, uh, doe de groeten aan de mensen even of zo. Nou, ik wil uh, heel graag de groeten aan alle luisteraars doen van Radio City. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk gevonden hebben. We bedanken jullie hierbij van harte. En, uh, het is allemaal opgenomen, dus het wordt volgende week nog een keer uitgezonden. Allemaal hartstikke bedankt. Graag gedaan, oké. Okay. Graag gedaan. Ze willen nog meer. Ze willen nog meer vragen. Nou, dat kan. Roberto, Giacchetti hebt de scooters hoor je uh, We hebben iemand aan de lijn die wil even een hele mooie... Kun je even je radio wat zachter zetten, Nens? Uh, Mooi. mijn moeder. Oh, je moeder. Want, uh, je hoort niks in de, op de radio. Nou, dat... Oh. Uh, Nancy, zeg het maar. De heren zitten aan de radio gekluisterd hier. We uh, wou ik vragen wat, uh, wat ze in hun vrije tijd doen. En... Uh... Nou, dat is wel genoeg hè. hè? Voorlopig even. Ja. Zullen we eerst die vraag even laten afhandelen? Nou, ik uh, doe in mijn vrije tijd. Uh, ik zit op school. En uh, voor de rest uh, speel ik saxofoon. En meer <laughs> Ja, doe ik doe wel meer, maar uh, ik ga heel veel. Uh, ik doe heel veel in het weekend. En uh, nou, vooral saxofoon spelen, ik ben van plan om een beetje goed te worden. Dus uh, dat moet wel. Zo Nancy, dat was een van de. Even kijken of we er nog eentje bij kunnen krijgen. Ja, die lijkt me ook wel leuk. Ja Erik. Uh, wat ik allemaal in mijn vrije tijd doe. Ik ga uh, uit soms. Uh, ik speel gitaar. Ik teken veel. Uh, ik maak veel muziek. Ik doe veel met muziek. Nou, ik doe van alles. Dat wat Erik betreft. Nancy, had je nog meer vragen? Uh, nee. Nee? Nee, maar wat ik hiervoor zeg, je hoort niks op de radio. Hoor. Hoort niks op de radio? Nee. Hoort niks op de radio? Nee. Nee, nee. Ja. nee hoor. Ja. Nee, echt niet. Maar, uh, nou, Nancy, bedankt voor het bellen. <laughs> en tot ziens, hè? Oké. Okay. Houdoe. Even Even kijken of er nog meer zijn, want de telefoon schijnt net bezet geweest te zijn. Hij was in gesprek op een of andere manier. Dus iets met de centrale misschien of zo. 035 Kun je even een vraag stellen aan Roberto Giacchetti en de scooters? Dit keer was het in één keer goed, zeg. Zonder te oefenen. Laten we maar even een plaatje gaan draaien. Een plaat van de uh, Two Sisters. B boys, beware in de Radio Mix. Boys, boys, boys. Hoe kan je dat dan zien dat hij doet? Mooi, niks? even Min mogelijk herrie. Even dat ding uit. Uh, doe eerst, ten eerste maar even voor de hit, want misschien wordt die volgende hit op jullie plaat. Mm. Dus dat wordt extra gepromoot en wordt in gedraaid. Dus even van, uh, ja het lijkt me het leukste met z'n allen. Even, wij zijn Roberto en dat je ja Nee. Roberto Jacketti in de scooters. Het leuk dat onze nieuwe single heet ik is de city heetic is En we vinden het leuk dat onze uh, nieuwe single genaamd uh, Hey Girl. Dus we zeggen met z'n allen, wij zijn Roberto Jacketti in de scooter is. Dan zeg ik. Oh ja, dan zeg je aan de geest om al gaat alles vinden. Even een beetje bij elkaar hadden, anders Nou, nog maar vrouwen. Hij zit ik niet. <laughs> 3, 2, 1. We kunnen we nog een beetje ontzien vandaag. Oké. 1, 2, 1. Dan kun we kunnen het uit 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wij, en wij zijn Roberta, Jacketti en de Scooters. En we vinden het onwijs leuk. dat onze nieuwe plaat, Hey Girl. De hit-tip is op Radio City. Ehh, verzinnen we erin? Wij zijn Roberta hier met onze nieuwe single. Moet je geen naam noemen, staat als je weer een nieuwe single ik We gaan erin gooien. Snap je? Dus gewoon even. Ja. dat je nieuwe single maar geen naam noemen. eh de. Wij zijn nieuwe single En dit is onze nieuwe single, Hey Girl. Nee, nee, nee. Wij zijn niet in de hier met onze nieuwe single. Dat geen titel van de Als je een nieuwe hebt, dan. to be here. Dat 1, 2, 3, 4. Wij zijn Roberto Jacketti en de scooters. En We vinden het zo leuk dat onze nieuwe plaat weer gedraaid wordt op Radio City. Nou, nog maar keer. Ga dan zeg jij dat in één keer. We zo lekker spreken, joh. 2, 1, 2, 3, 4. Wij zijn Roberto Giacchetti en de scooters. En we vinden het onwijs leuk dat onze nieuwe plaat weer gedraaid wordt op Radio City. Nou, nog eentje met Robert, uh, u Robert de jacketty en de scooters. Robert, de jacketty en de scooters. Rampetto en we uh, vinden het leuk uh, om hier, uh, weet ik van, nee, even dingen Nee, iets niet met leuke. Wij luisteren ook naar ja, radio's. Ja, ja, wij luisteren we ook naar radio's, radio's, radio's, radio's, radio's, radio's. Ja, dat vind ik leuk. Ook En onze was blijft. Mag jij het zeggen? Ja, dat doet niet, hoor. Ja, dat is ook leuk. Dat is allemaal gek, zo, dat maakt niet uit. Dat is alle. We knippen een top op. 1, 2. One, two, three, four. Wij, wij zijn Roberto, Roberto Jacketti en de Scooters. En wij luisteren ook op. in City. Nee? Ja, ja. <laughs> Volgende week. In. <laughs> nee, wij luisteren ook naar Radio City. Ga je gezegd. Oh. Nou, kom op. One, two, five, one, two, five, three, four. Wij, wij zijn Roberto, Roberto Jacketti en de Scooters. En wij luisteren ook naar Radio City. City. Nou, hetzelfde alleen wij luisteren altijd naar de Michael Carter Show. Va dus Michael. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, jongens, uh, voor wat hoort dat. Michael Carter. Michael Carter, net als Jimmy Carter, dan? alleen dan Michael de ja, Michael Carter Luister je ook naar Michael Carter? <laughs> net als wij. Hoor jij ook te luisteren naar Michael Carter? Ja, nou. Hoe <laughs> eens maar even bij zitten uh, Wij ja, <laughs> luisteren ja, ook naar Michael ja. Michael. Ja. dingen. Dus wij luisteren ook naar de ja. Michael Carter show. Ja. Nou, luister jij ook naar de Michael Carter? Show? Luister naar de Michael Carter ja. Show! Oh, jij en. Ja. ja, luister met ons mee. Ja. Jij met. Ja. <laughs> luister met ons mee. Luister met ons mee naar de Michael Carter Show! <laughs> ja? ja? One, two, one, two, three, four. Wij zijn Robert on Jacket de Scooters. En scooters. Luister met ons, ons mee, mee naar de Michael Carter show. Yeah. show! Wat is hem, hè? Ja. Ja. ja, jongens. Ja, we, ja, we, ja, moeten, we moeten. Ja, is allemaal mooi geweest, ja. geweest ja. Ze moeten, moeten optreden. Mooi. Jongens, hartstikke bedankt. Ja, niet zo lang. Ja, fantastisch komen zitten al laat. Zo, nou, we hebben niets gezet Zo. ons Ja, Ja, we Ja, we is, een dat is een post, ik heb nog niet een te Ja, dat is er wel. En dit een Voor je. Voor Voor Erik Voor Barend Ga je maar op. Ja, hoor. Hoor.